6 uur. Femke Woldhuis met het nos Journaal. In het oosten van Oekraïne is een militair transportvliegtuig uit de lucht geschoten. Dat meldt CNN op basis van een bron binnen het Oekraïnse leger. Er waren 49 mensen aan boord. Het is niet duidelijk of en hoeveel mensen er zijn overleden. Het transporttoestel werd neergehaald bij het naderen van het vliegveld bij de stad Luhansk. Nederland was uitzinnig van vreugde na de 5-1-overwinning gisteravond op regerend wereldkampioen Spanje. Velen hadden het niet verwacht. In het hele land werd het dan ook uitbundig gevierd. In Hogeveen verzamelden zich veel mensen bij een rotonde waar het de afgelopen jaar een aantal keren misging. Maar nu kwamen er 100 mensen op af en het bleef feestelijk. Op het Museumplein in Amsterdam hadden zich zo'n 15.000 fans verzameld. Op het Kaapseplein in de Haagse wijk Transvaal moesten er mee ingrijpen nadat jongeren over auto's liepen. In Rotterdam gingen gelukkige fans de straat op, daardoor ontstond op het Hofplein een verkeersopstopping. En in de groep van Nederland speelde gisteravond ook Chili Australië de Zuid-Amerikanen wonnen met 3-1. En daardoor staan ze nu tweede in de groep waar Nederland ook in zit. Australië is de volgende tegenstander van Nederland en dat is woensdag in Porto Alegre. VN-chef Ban Ki-moon wil een onmiddellijk staakt het vuren in het noorden van Mali. Zo'n bestand werd vorig jaar al gesloten, maar beide partijen hielden zich niet aan de afspraak. Dan wil ook dat er onderhandelingen worden opgestart tussen de regering en de rebellen. De VN-secretaris-generaal schrijft in een rapport aan de Veiligheidsraad... dat de gewelddadigheden van de afgelopen maand een risico zijn voor de internationale veiligheid. Het weer. Vanochtend eerst nog een bui en bewolkt. Maar vanmiddag is het droog en dan gaat het vanuit het zon. noorden gaat de zon steeds meer schijnen. Dan is het maximaal 19 graden. Morgen is het nog iets warmer.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 Don't comes back.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 to run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 Antwoord 106.9 FM different for this girl. Yeah. Keep it this mm. Een het ritme van Zandvoort. Ook op internet: www.zfmzandvoort.nl.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 They fall Dus als ik ben, als ik ik ben, als ik ben, als ik ik ben, als ik ben, als ik ik Qui est marqué sur les murs. je moet zien, wat je je moet zien, wat je moet zien, je moet zien, je moet zien, wat Té, je dus, et les vieux qui espèrent. Et ces flashs qui aveuglent à la télé chaque jour. Et les salons qui veuglent, la couleur de l'amour. Et les gens qui traînent, comme je traîne monter. Son lit, en la planche de l'amour, et les sous-méroteux, qu'on oublie devant sa glace, en se disant je suis dégueu, mais je suis pas dégueulasse. Tous dans les rêves qui coulent, sous le regard des parents, et les larmes qui roulent. Ja, ik Ik wil niet meer naar huis. Ik Même en Dieu, je suis pas là, Fous les souris. Je die spelen, en die qui die Et en die qui die la télé chaque jour Et les en die la couleur die l'amour Et les spelen, qui traînent comme en traîne mon Jammer le jour, et qu'on couche dans son lit en appelant ça de l'amour. En les souvenirs honteux qu'on oublie devant sa glace en se disant Je suis mais je suis pas dégueulasse. Doucement, les rennes qui coulent sous le regard des parents, et les larmes qui roulent sur les jouws des enfants, et les chansons qui viennent comme des cris. J'ai pas envie de seul. Si ce soir, j'ai pas envie chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie, ce soir. Pas envie ma gueule. Si ce soir, si ce soir, j'ai envie de me...